FM. Oh, oh, oh. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Yeah, we are. Good morning. Yes. Dag yeah, man. Toebak leeft hier op de radio fijne toestel op aanstaan. We komen hier allemaal langzaam van binnen lopen. En uh, ja, wat voor muziek was dat nou voor acht uur? Wat een heerlijke dansmuziek. Eerst zaten we gewoon helemaal in de goede oude tijd Met dit. En even laten we gewoon helemaal in de hyper-hipper-moderne tijd. Yes! hier ja, dat kan je allemaal verwachten bij Toepak Lees. Even een terugblik, wat ik jammer gemist heb in de nacht. Dat komt aan je voorbij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het inderdaad een fijn muziekje. Ja, wel hè. Fijne muziek hier ja. bij, uh, bij CFM. Laat het aanstaan. En het is natuurlijk ook weer tijd voor... It's the most wonderful time yes. of the year. Het oh, oh, oh, ja, is echt geweldig. Oh, al die lekkere muziek die weer terug op de radio komt. The lights are turned away down low. Let it snow. Ja, wacht, daar weet ik er nog één. Die, die is wel even lang. Moet je even luisteren naar dit. Dit gaat ook over sneeuw hoor. En kijk of je de man herkent. Kijk, sneeuw, het nog Wat zegt hij nou? De alles met zijn middeklid. Hij is bijna niet te verstaan. Dit is hoor Oh. Die heeft een Nederlands plaatje gemaakt. Die heeft een tijdje in Nederland gewoond ook, hè? Oké. Okay. Kijk, het sneeuwt nog Ik dacht, nog het liedje steeds. van... Uh, I, don't, I don't want you back. Die stem. Oh. I don't want you I back. I don't want you back. Nee. nee. nee. nee, nee, nee. nee. nee dit is horstapper. een hele lage stem. Dit is horstapper. Hoorstapper. Huh? Ja, die nou, ik kom er nog wel op hoe die precies gaat. We gaan hem ja. even opzoeken. Ja, precies. Uh, die is dan ook wel kerstwaardig, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, ja. Goed, yes, het there's is, no uh, regrets. I don't is... want you back. Dat oh. is dat nummer. Oké. Okay. Dit, dit, dit is gewoon ook een singel van Horst Stappert. Dat kan niet anders. Ja, je trekt heel snel conclusie. Je ja. moet niet bij de Club, Want dan krijg je allemaal drogredeneringen. En dat kan allemaal niet. Oh, je bent weer geweest? Nee hoor, oh, nee, maar dat doet me wel denken. Ja, okay. oh, ja natuurlijk. Ja, gisteren. Dat was, uh, I say thank you. Thank the you. Trust you've placed in us and in me, and we will work round the clock to repay your trust and to deliver on your priorities. With a parliament that works for you. Yes, thank you all. Echt. Ja. Heeft... Nu gaat het echt gebeuren. Nu gaat het eiland wegdrijven van Europa. Ja. Het, het tendert zo langzaam naar achteren. Maar het is nog wel een Richting klusje. Ja, met is nog wel een klusje om Schotland los te jekkeren. Ja. Dat, dat is echt. echt. Dat wel nou nou eens je dat nou ja. willen gaan doen? Want die zijn echt er helemaal klaar mee. Die willen gewoon helemaal niks. Nee. Met, met Engeland te maken hebben we gewoon niet. Kom maar, kom maar op en jakker boor. We gaan hem losmaken. Echt. echt. echt. Dat is wel een stukje? Hoe lang moet ik nog op de kilometer? Nee, begrijp het al. Er is een hoop herrie op de radio. Toeboek leeft, is weer ja. terug van weg geweest. Ja. ja. Nou, ja. het was slechts een week. Ja, we Heb je het overleefd? Ja. Toch? En, ja, en uh, wat is je bijgebleven? Ja. Nou, ja. nou ja. inderdaad die brexit zit gewoon, gewoon heel erg. Schrik, ja. dat is het enige eigenlijk wat ik met je bij is gebleven. Komt ook komen we dat gisteravond. Nou ja, ook wel die vulkaanuitbarsting. Vulkaanuitbarsting? Ja, daar op uh, Nieuw-Zeeland dat er zoveel mensen overleden. Zijn. Oh, dat heeft ook te maken onder het as. Ja, dat heeft ook te maken met klimaat hè. Dat weet ik niet of dat ja, daar nou, zoiets... straks daar veel meer over. Want ik heb oh. namelijk in de Telegraaf gelezen. al die klimaatfabeltjes worden even flink ontkracht. Dat komt allemaal door de vulkanen gewoon. Dus er is hoop voor de boeren. Nou dus we hebben een kerstplaat. Daar kunnen we niet bij wegblijven, natuurlijk. De klassieke kerstplaat probeer ik een beetje te mijden. Maar er zijn nog wel goede alternatieve kerstplaatjes te vinden. Een Nederlands bandje beentje. Rigby, Christmas Time. It's so- Heerlijke muziek, Rigby, natuurlijk, is het geen origineel, grond. maar goed, wat weer even een iets andere uitvoering dan je gewend bent. Hoeveel uitvoeringen zou van dit nummer kunnen zijn? Ik heb geen idee. Maar goed, over Christmas gesproken, gisteren hebben wij op het werk kerstfeest gevierd. En dat hebben we bewust gedaan, want gisteren was het natuurlijk... Friday the 13th. Yes, en we hadden zo eens kijken wat er gebeurt. Nou, niks. Het is echt heel saai, gewoon. Oh. Ik denk van nog een kerstboom om of zo, of iets anders. Nee hoor, het gebeurt helemaal niets. Het kan gewoon, Op vrijdag de 13e kan je toch een feestje vieren. Wij hebben het in ieder geval ja. gedaan. En het was, uh, ja, leuk feestje. Maar weet je trouwens dat in Griekenland, Spanje en Latijns-Amerikaanse landen. daar is dus niet vrijdag de 13e de uh, ongeluksdag, maar de, dinsdag de 13e. Okay. En in Japan yeah. zijn er dus vier, maar het woord schijnt uh, te klinken als het woord voor dood. en zeven ongeluksgetal. En in Italië is het 17 Oké. Okay. Wat oh moet je nagaan? Nou oh ja, het heeft wel een groot effect op de economie van Amerika. Want veel Amerikanen blijven dus massaal thuis, melden zich ziek, weigeren om belangrijke contracten te ondertekenen. En uh, dus lopen, de economie loopt grote bedragen mis. Maar het is ook een dag waar dus inderdaad meer auto-ongelukken gebeuren. Want in Finland bleek dus dat op vrijdag de 13e 5% meer mannen en 38% meer vrouwen om het leven komen dan op een normale vrijdag. Huh? reed die volgens de onderzoekers dat de bestuurders juist te voorzichtig rijden op deze dag. <laughs> Oké. Okay. En nog uh... van die oude opa'tjes en oude omertjes. Ja. Oh, heel voorzichtig. Oh, ja. Maar het uh, scheen ook dat de Apollo 13, he, yeah. we hadden het over de Apollo 17, die kwam yeah. van, dan komt vandaag ook het nieuws eventjes, maar die kwam in een gevaarlijke situatie op vrijdag 13 april 1970. O, is dat echt zo? Ja, en okay. het ongeluk aan boord vond plaats toen het bijna 13 uur 13 was. Oké. Okay. Nou ja. Dus, uh... En het, uh, de missie begon vanaf platform 39. Het ja? was de dertiende missie van hetzelfde platform. En voor de volledigheid 13 x 3 is 39. Soms lijkt het geloof, maar is het gewoon toeval. Oh Ja, dat is gewoon een toeval. Ja. ja, dat was dat probleempje, Usually ja. Houston, we have a problem. Ja. Nou, goed, later heeft dat zich ontzettend aangetrokken natuurlijk. Nou ja, dat was ook één groot probleem eigenlijk. Ik lees toevallig net even in de biografie van Gerard van, de, van het Raven... die natuurlijk vandaag jaarlijk zou zijn geweest... straks daar wel wat meer over... dat hij eigenlijk geboren is op... Uh, de dertiende. Oh. Maar ja, dat vonden ze toch niet helemaal een goed uh, datum. Dus uiteindelijk hebben ze hem op de veertiende maar aangegeven. Oh. Dus eigenlijk is hij dan op de veertiende geboren. En nou, maar uh, dat uh, is een hè? Toen, oude, hij, he? toen heeft hij later ik. nog eens over nagedacht. Maar eigenlijk heegt dan de dood altijd in mijn nek, zegt hij. Ja, zo kan je het er altijd... Ah. Gerard, hou eens op met het duistere gedoe, zegt. hij. dood toch? ja. Dat is ook zo kan je het ook weer bekijken. Het eh. liever zeg maar op de twaalfde geboorte zijn. Ik ga die leuke uh, weetjes over vrijdag 13... ...ga ik toch wel even plaatsen op onze Facebook. -markten. Ja, dat is toch wel heel leuk. En, en dan liken. kunnen mensen het even rustig nakijken. Want het is natuurlijk best wel uh, een hoop informatie. Ja, is zeker een hoop informatie. En, uh, vandaag uh, kijk, uh, spitten we ook nog even de kranten... wat er allemaal in te vinden is. En uh, onder andere CNV uh, zegt... we moeten eigenlijk gewoon terug naar een kortere werkweek. Er uh, moet uh, veel minder worden gewerkt. Uh, en het werk moet beter verdeeld worden. We moeten eigenlijk gewoon naar een werkweek gaan van 30 uur. Dat zou de oplossing moeten zijn. Ja, wow. en, en, nou, nou, ja dat goed, heb ik eigenlijk al. Ik werk 31 al. uur. Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, ik heb eigenlijk een beetje twee baantjes. Doen. Eigenlijk werk ik meer dan 50 uur. Maar goed, dat is ook wel een beetje half hobby maar natuurlijk. Maar is, uh, is het... Uh... Wetenschappelijk aangetoond nu dat dit de juiste hoeveelheid is? Ja, dan kunnen we meer zorgtaak op ons nemen. Want ja, we hebben een hoge productiviteit. In een kortere tijd kunnen we meer doen. Dat hebben we ook al aangetoond met allerlei technieken. En uh, ja, we hebben straks gewoon meer oudere mensen waar we voor moeten zorgen. En als we die gewoon in het tuinhuisje achter, in de tuin zeg, zeg maar doen, die uh, oude meisje. Ik zeg altijd, groot tuinhuisje, een bejaarde, een, uh, een verstandig gehandicapte en een gevangen uh, in, in, in, je de, in de tuin. En dan krijg je een vergoeding daarvoor. Ben je eigenlijk heel veel dingen gewoon uh... afgekaderd? Afgekaderd? En, en, en, ja. Ja. Maar, ja, maar in mijn huis passen geen drie van die. De, je hebt het over die. Uh, ja, in de tuin, hè? Die kleine huisjes, hè? Die je hebt die, op... die kleine huisjes, ja. ja. Die, die tiny houses. Ta ja, die en dan, je. In twee, in, dan drieën. Maar en als dan... ik er drie neerzet, dan heb ik, dan, dan heb ik geen, uh, uh, geen ruimte meer om zelf te recreëren. Um, Eentje. Ja. Eentje. Eentje. Oh, Oké. Okay. Nou, sommige mensen, mensen kunnen, een kunnen een schuld tuin. afkopen. Dan ja. krijg je geen, geen onkostenvergoeding voor die. Uh, dan krijg je er maar voor één. Ja, ik, ik vind sowieso, daar had ik het laatst over. Want we hebben natuurlijk een enorm woningtekort. Ja? Waarom kunnen ze nou niet gewoon een tuin tiny huisje. Ik wil best wel zo'n een tuin hier huisje. Kopen, ja? en ergens neerzetten. En dan gaat we zo nog lekker in wonen ergens. Okay. Maar, maar dat, gewoon, dat je daar dat gewoon toch? voor 20 jaar kan staan of zo. Ja, dat weet ik. Daar zijn ze nog wel mee bezig natuurlijk. Voor jeugd, weet je wel? Als overgang. Maar ze hebben nu wel van die containers die hier of daar staan. Ja, ja. Maar die schijnen heel erg uh, koud te zijn in de winter. Ja, je, jeugd zit, zat vroeger ook heel vaak in een container. Maar dat was ja. niet helemaal de bedoeling. En uh, nou, om erin te gaan wonen zou ook een idee kunnen zijn. Dus ja. het... Goed, nou. De ene kerstplaat naar en de andere kerstplaat. Om straks ook weer gewone missie wordt, dus hou je hart vast. Als je echt een pest hekel aan die kerel. Wem zit hier gewoon niet in de planning, dus dat is wel goed om te weten. De Berakudes. Hier. Santa Claus is coming to town. in the faces of thugs I'm smoking licorice tobacco for lunch yeah I'm still denying that I'm anxious as fuck and I'm lacking in trust and I think my art sucks. sucks I look inside my head with disgust I would say it to my mates but they're probably drunk so I listen to funk I bend to the punch then pretend that I'm fine when really I'm crushed Dus hebben een gitaar erin. Ja, dat klopt. Af en toe hebben ik de gitaar. Oh, shit, dat had ik niet moeten zeggen. Allee maar goed. hoe heet het nummer dan, nou? die ja. was deze? Wacht, er zit een man hier met de gitaar. What the fuck? Ja, dat krijg je natuurlijk met de nieuwe logo van hem. Dan heb je af en toe te maken met uh, de vormgeving. Nee, dit heet uh, Arlo Parks. Arlo Parks? Arlo Ja. Park. ja ik vind het dit... wel een beetje... Uh, je moet niet... Ja, maar je moet ook niet uh, depressief zijn als je dit hoort. Oh, nee? Is dat echt... Uh... Ja, ik word er wel een beetje... Je, je wordt er een beetje van? van? Ja. Oké, okay. nou leuk. Ik stak hem volgende week weer te reizen. Kijk hoe. Ach, kijk of ik me opga. Dat ik los kan weken bij <laughs> Daarvoor natuurlijk de Barracudas. En dat heet uh, Santa Claus is Coming to Town. Een beetje een punk-dwarse uh, versie daarvan. En daar ben ik ook nooit dwars van. Om dat even te drive. Nee, dat vind ik altijd wel leuk om dat. Ja, dus, het is 22 minuten over 8. En uh, nou ja, moet je nog winkelen. Ik zou in ieder geval ja, natuurlijk, dan kom je hem weer tegen. Daar wordt gesubsidieerd hè die orgel. Dus die blijft gewoon altijd in de winkel oh, staan. Ja, ja, die staat ja, ja. op nee Nederlands erfgoed. Dus die kom je overal tegen met dat bakkie. En dan geef je niks en zegt je dat heb je geen zakgeld, grap. Gastgaas gast Dat altijd. Dat heb ik twee keer gehad. Ja, ik heb ja. er een trauma van overgehouden. Maar goed, uh, dus ik zou nu nog flink gaan inkopen. Want ja, wat is het woensdag dat de boeren de straat op gaan? Dat ze gaan protesteren. Dat ze distributie. Nu ja, nu woensdag distributies. Ja. Uh, plekken gaan. Uh, kantoren, weet ik veel die dingen heten. Gaan ze bezetten. Gaan ze met die tractoren ervoor uh, staan. er kan er niks naar binnen komen. Oh, ja, ja, precies. Het ah, wel, Er is, ook, er is eigenlijk ook wel een, een beetje kort. flauw zo net voor de kerst. Ja, natuurlijk, maar ze wilden gewoon een. Uh, een statement maken. Een statement ja. maken. En nou ja, goed, ze hebben het ook gisteren in het provinciehuis. Hebben ze natuurlijk een redelijk statement gemaakt. Wat was nou ook alweer het statement wat gisteren werd verteld? Wacht even, ja. moet ik even. In het zuiden mag... was dat, hè? Geloof ik, hè? Ja, ja, in toch naar in, uh... in de bos. Ja. Uh, een van de voormannen, uh, Max heet hij volgens mij, die deed dit. 75 jaar geleden hebben we ook gezien. waartoe het decimeren van een kleine bevolkingsgroep toe leidt. Heden ten dagen een schandvlek in de geschiedenis. Wat de fuck? Zegt die, maakt hij nou een vergelijking gewoon met de Joden? Echt waar? Dat deed hij toch? Ja. ja, ja. Daarna zei hij nog even... Ik, denk, ik moet het er toch nog even verder invrijven. Ja, maar is niet gewoest. Oh. Wat zegt hij nou? Goh. Echt. Gast, heb je geschiedenis wel goed gelezen hier? Om je echt helemaal gelijk te trekken met de joden? Nou, dat vind ik echt, wel echt heel knap. Ik, nou ja, goed. heel veel mensen die vonden het uh, echt on, onsmakelijk. Smakeloos gewoon. Eigenlijk wel, ja. En uh, andere mensen zeggen van, Ja, maar het is wel een beetje hoe we ons voelen ja We zijn ook alweer 75 jaar verder. We weten ook niet precies hoe erg het meer is. En dan, tja. Nou ja, goed, dan krijg je dat. Ik hoop dat uh, voor de mensen er een beetje over nadenken. Voordat ze dit tekst allemaal gaan gebruiken. Hè? Maar je wil uh, ergens kracht bij zetten. En dat heeft hij zeker gedaan. Maar goed, woensdag is te afwachten wat er gaat gebeuren bij die distributiekantoren ja. en um, toestanden. Nou, dan wil ik toch maar even een extra zakje aardappels halen. Vanaf. Ja, ja. Voor de zekerheid. Hè? Zeker. Nou, ik nou. heb ook nog wel uh, berichten. Ja? Want het, uh, in, Noor in Noorwegen, dat vind ik wel een leuk bericht... worden de telefooncellen opgedoopt tot kleine bibliotheken. Oh, die worden niet meer gebruikt natuurlijk. Nee, precies. Nee. En Noorse minister van de Cultuur Trinis ski Rande, heeft deze week dus de eerste in gebruik genomen op het Solliplein in Oslo... vlakbij de Nationale Bibliotheek. Een geweldig initiatief, zegt ze ook... dat het voor mensen makkelijker maakt om boeken te lezen. En uh, telefooncellen zijn er natuurlijk zo goed als achterhaald. Maar uh, ja, ik weet alleen niet of het nou gratis zijn. Want door ze nu om te vormen tot mini-bibs... waar mensen boeken kunnen lenen of omruilen... blijft ze toch een functie behouden. En ja, bij Albert Heijn heb je ook uh, zo'n plek hier in Zandvoort. Ja, overal, waar je, je boeken neer kan doen en in het pluspunt. En ik denk van nou, ik vind het ook wel goed hoor. Want uh, het is ook lekker om je eigen huis dus een beetje schoon te maken met uh, boeken. En er worden zoveel boeken zijn er gewoon. Ja, er zijn nou. veel boeken. Dat is zeker. Ik begrijp... Ik, ik vraag die, die me wel af wat, wat, wat, nou, wat de schrijver zelf vindt van deze acties. Want normaal worden dan heel veel boeken verkocht. En nu worden ze gewoon maar een beetje gratis te grabbel gegooid. Zo van nou, ik ruil ze even om. Oh, heb jij nog een leuke voor me? Nou, dan ja, maar het die... zijn vaak toch wel oudere, oudere boeken, denk ik. Is dat zo? Ik oh, denk het wel. Ik, weet niet, ik kijk nog wel eens in zo'n bibliotheekje. En dan denk ik, oh, dit is vrij nieuw volgens mij. Maar ik heb niet helemaal verstand van. Maar ik ja, zeg. maar je ja, kan zo makkelijk. Een heleboel mensen kopen altijd boeken. Hè? Dat vind ik onvoorstelbaar. Ik denk dan zelf van, nou ja, het milieu en mijn portemonnee. Ja, en die maar, bomen die ervoor gekapt worden. ja, ja. Maar ja, ik vind het. Uh, uh, ik lees ook steeds meer uh, op mijn telefoon. Want bij ons in de bibliotheek kan je ook zorgen dat je boek als e-boek op je telefoon komt. Ja. Dus uh, ik hoef hem niet meer in mijn hand te houden en zo. En het is maar wel en erg toch, lekker. als je op vakantie bent, is er een boek in je hand. Ja. Ik lees weinig, maar als ik een boek in mijn hand, is het toch altijd net verfijner fijner. Ja. En het ziet er ook veel geleerder uit. Ja, en wat ook leuk is, vind ik, ja. als je op vakantie gaat, dan moet je vaak wachten op Schiphol. Kijk eens in je laadjes of je nog oude boekenbonnen hebt. Ja. En neem je lekker mee naar Schiphol. En dan kan je voordat je weggaat, kan je die boekenbonnen eventjes daar bij die. Uh, Boekhandel daar op het schrift. En ja, wat nee, dan drie borden mee, want ze zijn meestal duurder daar. Ja, nou, je kan ook een paar karantjes halen en boek, uh, tijdschriften en dat soort dingen. Ja, dat is... is toch wel. leuk? Ja, nee, je hebt gelijk. Het is... Uh, nou goed, ja. ik, uh, ik heb de enige keer, uh, wanneer ik rust heb, is op vakantie. Dat is zeker waar. <laughs> Blijf je in de kerst hebben gehangen. Is het het een kerst of zo? Wat is het Ja, doen er nog maar één keer. Ja. Blink 182. De punk rockers hebben een nieuwste CD uit. En er zit een kerstplaatje op. I hate to be a down. But I spent too many hours crossing days off the calendar. It don't mean nothing to me. I'm burned out like lights on a tree. Old songs can't listen to these. Fake a smile, but all I can see is empty boxes and trees. another year. I can't get divorced for Christmas. Cause it just isn't the same. It just isn't the same. I miss the nights that we got twisted. I miss fucking in the rain. Ik wil nou wel eens wat anders horen. En dat kan. Het is ook uh, tijd voor een heel iets anders. Jawel. Zandvoortse berichten. Jawel. Nieuwbouw van de Ringspoort Zuid gaat uh, voorlopig niet door. Het is uh, al 50 jaartjes oud. Er zijn wel wat uh, onderhoudsprobleempjes daar. Er moet binnenkort wel iets gaan gebeuren. Maar ja, ze waren met uh, AG-architecten bezig. Ja, die zijn dus ook druk bezig met het watertorenplein. Dus die hebben iets anders te doen. Tonnetje op strijksdag. Nou, even gewoon. Nee, maar goed, er zijn er verschillende, verschillende, verschillende zienswijzen ingediend... door mensen die daar in de buurt wonen. En, en dan worden de kosten toch wat hoger. En eh, ze hebben ook te maken met stikstofwaardes. En het wordt duurder. Een nieuwe strategie moet in ieder geval bepaald worden. Er was 1,2 miljoen, maar het moet nu weer opgehoogd worden. Dus ze zetten nu alles even op nul. Ze gaan het helemaal opnieuw bekijken. En ja, Jo Beert is daar fanatiek mee bezig, de wethouder. Uh, hij zegt: van, Ja, dan moeten we waarschijnlijk maar een tijdje even wachten. Eerst maar even die onderhoud plegen. Want straks is het ook onveilig voor de mensen om daar te werken in dat uh, Rijksbrigade-postje, natuurlijk. Ja, uh, nou, dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Ja, nou goed. Uh, ja. Dus soms uh, een hoop overleg moeten gevoerd worden om iets voor elkaar te krijgen. Wat kan je uit de. Uh, nou ja, ik weet dus dat in ieder geval, uh, ik heb wel een uh, bericht gekregen dat het schoolbasketbaltoernooi uh, komende nieuwjaar begint op 11 januari 2020. En uh, ja, komt alle kijken natuurlijk naar alle kinderen van de plaatselijke basisscholen. Ja. Het is één groot gekke huis. Je moet wel even oordopjes meenemen, denk ik, voor afgegeeld. Zeker we als, aftellen van de laatste 20 seconden. Ja? Dus, uh, maar dat is wel heel leuk hier. Oké, okay. dus, uh, altijd een kriebeltje in de, de bij agenda. De ja, ja, leuk. 11, -0, 11 uh, januari. Volgend okay. jaar pas. Maar... Ja, ja, volgend jaar pas. Opening ja. ijsbaan. Eh, officieel, dat is... Uh, Vanmiddag geloof ik, hè? Is dat niet? Ik zit even te kijken. Ik heb het niet juist opgeschreven. Ik denk dat vanmiddag was om 6 uur. Officiële opening door de burgemeester, natuurlijk, David. Die komt op het plein. Het plein is iets anders neergelegd. Op het ja. is groter. Ik ga zo even kijken. Ja, en om 6, 7 uur uh, uh, kan je het ijs op. En Mike Dana de zanger, geeft een optreden. En uh, er is een 10 uh, keer. Omdat de tien keer de tiende keer is dat die ijsband daar ligt, is er een cadeau. En die cadeau is dat je zaterdagavond gratis daar kan schaatsen. Andere dagen is het 5 euro. En als je een tien rittenkaart aanschaft, dan uh, is het uh, 45 euro. Dus dan heb je eenmaal gratis. En uh, er zijn nu regels uh, visueel gemaakt. In de stand van de klant is het ook te zien. En dan kijk je naar die, die, al die pictootjes die ze dan met strepen hebben uh, doorgeven. En dan denk je van. Wat, wat mag er eigenlijk wel, joh? Ik zie eigenlijk alleen maar wat er niet mag. Wat mag er eigenlijk nou wel op zijn. Nee goed, ze moeten natuurlijk alles een beetje veiligheid. Uh, Behalve indekken. Nou, het is uh, wel goed gelukt in ieder geval. Maar goed, in ieder geval de IJsbaan gaat uh, vanavond officieel open. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Uh, ik had ook nog wat, wat uh, Sanford, uh, de zandwoordse Rafaela... die gaat als Miss Griekenland voor de titel van Miss World 2019. Dat is leuk. Het is uh, vandaag in Londen. Gaat ja. ze een titel doen naar deze... Deze uh, ze gaat een gooi naar de titel doen dit jaar. Ja. Want uh, ze werd in, 2000, in oktober werd ze gekroond tot Miss Griekenland. En ze neemt het nu op tegen 130 kandidaten uit de hele wereld. Ze is 20 jaar. Ze heet Rafaela Ra uh, Plastira. Ze is de dochter van Marta... van het gelijknamige Griekse restaurant in de Halterstraat. Huh? Waar ze zelf regelmatig ook werkt. En uh, binnen een paar weken is zij nu even snel klaargestond... voor die uh, Miss World-verkiezing. Onder begeleiding van haar uh, Griekse coach Evangelis. Oké, okay, ze gaat nee. de titel weg, weggooien. Sorry, weg, weg. De naar, oh, nou, dan gooi je de titel. Gooi naar de titel, oh, gooi, ja, ja, echt. Ja, dus Goed, Ik ben uh, heel benieuwd wat ja. dat gaat gebeuren. Nog even iets anders, en dat is belangrijk om te noemen, want ik vind het altijd wel mooi. De KNRM Zandvoort eh, bestaat 195 jaar, dat is dit jaar, dat wisten we ook al meer. Maar ze opereren natuurlijk subsidievrij en ze krijgen alleen maar donaties, nalaten, schappen. Aan de politie. is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van die vrouw die er regelmatig voorbij kwam schuifelen. Zo, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nee, vrouwtje, we zijn dit en dat aan het doen. En die heeft uiteindelijk een groot bedrag eh, daarachter eh, Later, na haar dood. En daar hebben ze aan de politie van aangeschaft, die boot. Maar ja. goed, nu kan je via je smartphone kan je heel makkelijk een tikkie even uitdelen. Ik deel ook altijd tikkies uit, maar dat zijn meestal geen financiële tikkies. En dan moet je de barcode even inscannen met je smartphone en dan kan je een bedrag invoeren. En dan, huppakee, dan krijgen ze gewoon geld van jou. Oh, dus dat okay. is een heel moderne. En dat staat hier in, uh, in de krant. Dus dat, dat staat hier in de stad voor de krant. Je je daar de barcode. dan kan je gewoon erop en dan. Uh... Ja. Maar je mag je wel zelf bepalen of zet hij gelijk 50 euro neer? Nee, 150 euro 100 Nee, 195 euro, omdat ze 195 ja, jaar bestaan. De, uh, door. Ja, zeg, wil je nou dat het veilig wordt? In stand hoe toe zit het. Nou, nee. Ik zie je moeilijk kijken. Jij ja, gaat nooit het... de zee in, zeker? Jawel. Wel? wel? Nou. Maar ik heb ze er nooit nodig gehad. Nee, ik vind het een hele goede zaak. Ja. Maar ik vind 195 euro vind ik wel een beetje veel. Oké, okay, anders doe je gewoon 1,95. Kijk je of je die komma gewoon kan, uh, kan opschuiven. Nou. Ja. Tweede geldt in het radioprogramma. hebben we nog veel meer uh, stand voor de berichten. Nee, even, even geen muziek uit de, van de kerst. Gisteren was ik helemaal in kerststemming. Dan heb ik zoveel van die kerstmuziek gedraaid... Dat ik denk, ik wil nou wel even iets anders. Weet je wat, we doen deze gewoon even. Blocks hebben een nieuwe single uit. En natuurlijk hoor je die hier, die cat Got You Get With You. Klinkt is een oud plaat van Urban 5. Got to Get With You. Dat is net weer even wat anders. Goed, Blocks dus, nieuwe single. I took you of sugar, and now I'm ready for a Friday night. I'll grab my keys and kiss your picture. You'd look so beautiful in white. Nou, niet wakker ben. Dan snap ik helemaal niks van. De blok, go out with you. Ben je niet wakker? Hello, funny. What the fuck? Wiki, Wiki! Oké. Okay. Rise Ja. Yeah. Nou, nee, precies. Ik ben wel wakker. Ja, nee. Dat, uh, deze draait niet voor niks. Want daar uh, straks is er ook een stukje geschiedenis bij. Deze, deze rare tekst. Deze rare snuiten die je net horen uh, schreeuwen. Goed. Uh, we kijken even de wereld. in. ik zie in de Telegraaf vandaag een stuk over uh, de klimaat... En uh, dat is op zichzelf wel leuk. Ik zal het er even bij pakken, want er zijn alleen voorbeelden van uh, klimaatfabeltjes. En één daarvan is uh, wel even leuk om te weten. Uh, even kijken hoor. Vogelkrimp. Ja, er schijnt dus een onderzoek te zijn dat vogels kleiner worden. En dat de spanwijdte van de, uh, de, de, de, uh, de vleugels dat die groter wordt. En dat heeft te maken met uh, Dave Wilbert uit uh, Californië. Die ontwikkeld in, in 1978. Dus een vreemde hobby. Elke ochtend en in de lente, en in de herfst, wandelde hij langs de wonkel, wolkenkrabbers. om lijkjes van vogels die daar te protegen. Oh, die om die te verzamelen. En hij heeft dus heel veel van die lijkjes thuis liggen. In de koelkast allemaal. Allemaal in de koelkast, een collectie van. Hij staat hier, 70.000 vogels heeft hij. En daar hebben ze naar gekeken. En het blijkt dus dat de lichamen kleiner zijn geworden. en dat uiteindelijk, zeg maar, dat uh, de spanwijten van de, uh, van de uh, vleugels groter zijn geworden. En ja, dat dus heel daar hebben ze dus een heel onderzoek op uh, gebaseerd. Zelf van, nou dan, dat komt door het klimaat. Dat schijnt helemaal niet zo waar te zijn. Want ze hebben namelijk een ander onderzoek gevonden. Ja. Dat van uh, 1889 tot 2010 loopt. En daar hebben ze helemaal geen trend gevonden van krimpende lichaamslijkjes. Dus dit is allemaal weer onzin. En oh. zo staan er nog wel een aantal. En zo, uh, Greta Thunberg. Ja, nou, het, die dame het, het van ja. Thunberg, die heeft ook Thunberg. al gezegd natuurlijk dat. Uh, dat de mensen sterft, wordt groot en uh, ja, dat we gaan uitsterven. Dat schijnt allemaal onzin te zijn. Uh, Kijk hoor. Het extreem weer, orkanen en droogte moet daarvoor zorgen. Eist een eeuw geleden zo'n half miljoen mensenlevens per jaar. Half miljoen mensenlevens per jaar was een eeuw geleden. En dat is gedaald tot gemiddeld 35.000 slachtoffers begin deze eeuw. Dus er zijn eigenlijk minder slachtoffers. En verder is uh, de wereldbevolking is terug... Uh, nog scherper aantal doden gerelateerde klimaat is met 95% gedaald. Dus maar Alleen zij... de wereldbevolking is wel als, als, de, als de mallen toegenomen, hè? Ja. En nou ja, in de Arabische landen gaat het echt als een tierenleer, dat is echt niet normaal. Dus eigenlijk wat zij verkondigt is gewoon een beetje bankmakerij, gewoon eens tennis maken. En nou goed, de Telegraaf staat er wel bekend omdat ze natuurlijk dit soort weetjes allemaal opduiken, omdat zij ook een beetje het klimaat. Uh, problemen ontkennen natuurlijk. eentje wil ik nog wel noemen, dus uithongerende ijsberen trekken massaal dorpjes binnen op zoek naar voedsel. Dat stond op een uh, Belgische website. En dat zijn de nieuwe vluchtelingen. Nou, uh, dat was het verhaal van ja, die ijskotsen, die die, uh, die zijn er niet meer, ze kunnen zich niet meer verplaatsen over het ijs, dus ze gaan het dorp in op zoek naar eten. Eten? Ja, natuurlijk. Er zegt een andere onderzoeker die zegt van: "Het is allemaal wel leuk dat het wereldnatuurfonds hoor om daar geld bij mee op te halen." Maar eigenlijk de ijsbeerpopulatie is in 50 jaar ongeveer verviervoudigd. Dat is net zo erg als de wereldbevolking. En het is eigenlijk net zo als de herten die we hier hebben. Zijn net mensen? He, het heeft niet te maken met het feit dat ze ja, dat er geen ijs is. Dat zal er ook wel afnemen, maar het heeft gewoon te maken dat het er te veel Hongerige uh, beert, beertjes zijn die op zoek gaan naar uh, eten. En nou, dan ja, gaan ze daar het dorp in. Geen natuurlijke vijanden, eigenlijk. Nee. En als ze dan relatief rustig uh, leven, dan uh, wordt het alleen maar meer, meer, meer, meer. En dat dus, is uh, net als de mens. Hè? Nou, ik heb dus, er straks nog wel een paar. Ze zijn toch wel leuk om te lezen. Vooral die ja. ijsbeer, dacht ik echt. Oh ja, grappig. Wij denken dat ze, ja, dat ze met uitsterven bedreigd zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dus. Zijn, nee, ze zijn nee, verviervoudigd. Nee, nee. Mag ik nog een bericht doen? Want ja. Je had het net Ach, over die me. Greta. Ja? Hoe uh, weet je dus nou. Uh, ja, ik vergeet het achternaam. Tunberg. Tunberg, ja, ja. Nou ja, uh, weet je het? Donald Trump die had veel uitgehaald naar de Zweedse klimaatactivisten. Hij is gewoon een beetje pissig, want hij zegt is zo belachelijk: Greta moet iets gaan doen aan haar probleem met de woedebeheersing. en naar een goede ouderwetse film gaan met een vriend. Relax, Greta, relax, had hij gezegd hè, op Twitter. Ja. Want uh, hij, vind, hij vond het heel bij onterecht dat zij was uitgeroepen tot persoon van het jaar. Oh, guzzie, hij guzzie. was een aantal jaren geleden, in 2016 <laughs> was hij uitgeroepen tot persoon van het jaar. En hij heeft een 16-jarige. Heeft hem gewoon verslagen. Ja. Maar ja, het wel dat Michelle Obama heeft nu opgenomen van Greta... naar de sneer van Trump. Hij heeft gezegd, laat niemand jouw licht dimmen. Dus, Ach, uh, dat vond ik wel leuk. Dat is leuk. Want, uh, je hebt ons zo ontzettend veel te bieden. Dat twitterde nee. ze dan. Ze zeggen het niet tegen zichzelf, maar gewoon even een tweet. Dan denk ik van, oh. Dus als je een beetje iemand bent en je doet gewoon een tweet... je doet het goed hoor. Ja. En dan komt het vanzelf wel bij die persoon terug. Nou ja, ik vind het allemaal een beetje engig. Ik word nee. een beetje wee van. Wat? Oh. Want dat, uh, dan wordt het een groot nieuws, omdat dan iemand dan even zegt, uh, een twittertje van... nou Greta, laat niemand je licht dimmen. En dan kan het, als jij dat dus doet, yeah. en je bent bekend en dan wordt het gelijk overal door ja, natuurlijk. Wordt opgepikt. Daar hoef je er weinig voor te doen. Zeker oh. ja. De voormalige first lady, hè, dat, ja. dat wordt gewoon opgepikt door de gewone media... en dan komt het tot haar. Ja, is goed. Uh, ja, Greta is natuurlijk goed bezig. Dat is maar ja, het is het wel al... Uh, uh, anderhalf jaar aan het spijbelen van school en aan het actievoeren... Hè, voor, de, voor de deuren van het Zweedse parlement in Stockholm. Yeah. Het is dus gewoon gigantisch aan het spijbelen. Eigenlijk dus, wel. Wat een rotsmoes is dit dan om niet de school te hoeven. En wat we krijgen die ouders nou elke keer voor brief op de mat? Dat wil ik ja, wel eens weten. Ja, nou, daar ben ik eigenlijk ook een beetje nieuwsgierig naar. Ja, dan komen ja, die ze er maar weg omdat ze zogenaamd voor het groter goed strijdt. Of hoe is het eigenlijk? Nou ja, dat is een beetje geluk voor haar. Kan zij misschien wel straks... Uh, ja, want ze komt natuurlijk uh, uit Zweden. Ja. Maar ze, de Engels gaat natuurlijk gigantisch vooruit. Ja. En de topografie ook. Want Ze oh, gaat ja? natuurlijk nergens heen met een vliegtuig. Ze gaat dat nee. als met een bootje. En weet zal ik ze wat? les krijgen onderweg ja, in die ja, boot. Ja, dat en, vraag ik me, me echt in af. In die trein. Dat vraag ik me echt af. Want eigenlijk uh, moet ze gewoon opgepakt worden. En ze moet gewoon gedwongen worden om te leren. Ja, iedereen moet gedwongen worden om te leren. Ja. Echt? De boeken. De boeken lezen. Hoe is dat nou eigenlijk? Nee, goed, de doorzettings en de drift van ja. haar vind ik wel mooi. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat zij daartoe gekozen is. Het is best grappig. Dat is echt dus een Nederlands. Het is best grappig, hè? Ja, maar het is gewoon alles is mogelijk. Als jij ja. inderdaad je heel erg inzet voor iets. Ja, precies. Jack Benati heeft een nieuwe single. Yo, hier. Murder. Lekker positief. Murder in One I've wounded I'm sorry for what I'm sorry for what I've done To those who left me stranded To those who left me stranded, I receive with open arms, I receive with open arms. I used to know I used to know the answer before the question before the question was asked. And upper means of pieces, upper means of pieces, And with the shots I made her, with the shots I made of mars Hold back, I can't go. Je kunt uitrekenen. Ja leuk dit hoor. Murder. Ja het gaat eigenlijk nog door. Maar ik vind het wel groep. Jack, Jack Panati. Poel op of zo. Is het was een van de grotere hits. Nou, dat is ook alweer een tijdje geleden dat hij eh, in de lijst er stond. Ja, het is natuurlijk eh, de dagen voor de kerst. En dan. Eh, ja, dan gaan we er toch. Eh, met een ander gevoel gaan we altijd even rondlopen, en kijken, en boodschappen doen. Ja, ik vind het is toch altijd leuk hoor, dit. Nou, ik ga toch wel een beetje ja. hamsteren hoor. Ja, ik ga toch wel een beetje hamsteren. Je bent toch een beetje verontrust door woensdag. Die ja, boeren. Maar het is woensdag pas, komende woensdag. Kom, komende woensdag. Oh, ja, kijk, dinsdag. Ja. Uh, ben ik een, een van de mede-organisatoren van een, uh, een kerstontbijt. Okay. Maar ik heb vandaag heb ik al, uh, gisteren had ik wel al kerststollen gehaald. Nou, Dat okay. ben je al een heel end. Als iedereen uh, twee, twee uh, plakjes heeft, dan is die klaar, weet je wel, zo werkt het wel. Wel ja, oh, op werk ook hadden we veel te veel inge dat je denkt van... Jezus, waarvoor hebben we zoveel spullen gekocht, joh? Waar, waarom is dat? Ja, nou goed. Of right. Is dat toch een gekkigheid? Ja, soms is het ook een beetje over de top allemaal. Maar goed, we kijken nog even de wereld in. En heb je nog wat aparte berichten? Ik zie dat je wel aan het inlezen bent ja, al voor... je. is de jarig vandaag? Ja, nou, ik heb nog wel een apart berichtje. Dat is wel grappig. Dat is okay. een man. Ja, yeah. moet hij wel even goed zichtbaar zijn. Ja. Yeah. Die uh, was dakloos. En die is dus midden in de nacht... Of nou nee, niet midden in de nacht... Hij heeft zich s'avonds in een supermarkt... van het Zuid-Franse martin Dair heeft hij zich verstopt. Hij had zo van, nou ja, hier is genoeg eten en zo. En hij bleef alleen achter in de winkel. En heeft de rest van de nacht alle schappen... met producten heeft hij bekeken. En uh, s'ochtends kwam het eerste personeel binnen... en trof de man aan in de directiekamer. Hij zat er met een kaasmesje in zijn handen. Hij was aan het ontbijten. Hij had de zijde pyjama over zijn kleren aangetrokken. <lacht> Ze hadden de politie gebeld. En de daklozen zeiden van... nou, ik heb gewoon heerlijk gegeten en gedronken. Ik heb echt zo'n nacht, nacht gehad. En hij had wel de deur van de directiekamer geforceerd. Want hij oh. kon daardoor, daardoor, daar lag een stond een bank, kon hij op slapen en hij had het toilet gebruikt. Maar hij had hem niet gestolen, zegt hij, die zei de pyjama... want die had hij gekregen van een vriendin. Oh, okay. Maar het zou best kunnen, zei hij, dat die vriendin de pyjama... in deze supermarkt had gekocht. Maar ja, hij wordt dus wel voorgeleid aan de rechter. En op internet wordt zijn actie volop becommentarieerd door alle Fransen... Bravo, deze dakloze heeft zichzelf in ieder geval alvast een leuke kerstavond bezorgd... en laat hem toch met zijn camembert en een flesje rode wijn... De regering kan echt beter op grote dieven verjagen. Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, ja, je moet wel een statement maken dat oh, ja. dit niet dat de bedoeling is. Dat ze allemaal gaan komen, dat kan gewoon niet natuurlijk. Nee, dat zal echt belachelijk uh, zijn als iedereen dan zich gewoon een beetje laat opsluiten. Maar goed, is dat toch denk dat er dan een of ander alarm afgaat? Of zo is, maar dat, nee, maar hij, hij was, ja, dan zouden ze een bewegingsalarm moeten hebben. Ja. Dat maar ja, dat, is, ja, dat doen dat ze is. dan ook weer niet. Want voor het geval dat er toevallig een muiselen voor een camera langs loopt... Oh, okay. oh, dat, kan dat heb je, je natuurlijk wel altijd. Ja, ja. ja, precies. Maar goed, uh, nou ja goed, het is, het is beter dan, uh, dan wat er allemaal in Duindorp uh, gebeurt, hè? Oh ja, wat, wat vorig jaar. Al... En nee, ja, oh, nou... ja, in, in, in reactie op vorig jaar dat ze niet mogen. Ja, dat ze gewoon niet mogen. Gewoon, <coughs> ja. eh, vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen. Met eh, onze nieuwe burgemeester Jan Remkens natuurlijk. Nou, ook een orpott. Zijn we nou helemaal besodemieter? Dat staat boven een stuk. En er werd gevraagd. Had je van tevoren ingeschat dat het zo'n gedoe zou worden? Nou, ik zei wel tegen mijn vrouw. Als ik daar een baantje krijg, dan ben ik voorlopig even niet thuis. En uh, ze gaan nu in ieder geval praten. En de, de mannen natuurlijk die eigenlijk gewoon het, het bevrijdingsvuur willen hebben, die willen eigenlijk alleen maar praten. Als er een bevrijdingsvuur komt, nou, dat is helemaal nog niet zo duidelijk. Ze hebben gewoon te laat aan, aan de bel getrokken voor vergunningen. Dat is nog gedoe natuurlijk. Ja, en ik ja. zeg bij Pondnieuws uh, uh, uh, van Castricum, van die was natuurlijk al vrij uh, hard tegen. Hem. Ze zeggen van ja. Wat wil je nou dat het rustig blijft? Werk eens met die gasten mee in plaats van tegen ze. Je, hebt, je krijgt ze uiteindelijk gewoon weer tegen je. Ik bedoel, ze maken er één grote bende van. Hij zegt dat overal het grote deel van de bewoners... ...van het Duindorp eigenlijk niets te maken heeft met die rellen. Het zijn allemaal mensen van buitenaf... ...die gewoon lekker lopen, uh, rotsen lopen, rel, trappen, rel, lopen op... rellen. nichten, maar gewoon rel, uh, ja, Dus En het is natuurlijk wel een hoop te doen... ...over die, die eerste dag van de rellen... ...met de vuurwerkbom onder de ME-bus. Ja, uh, hij maakt zich er wel ontzettend zorgen om. Ik denk, jezus, zijn mijn mannen nog wel veilig? Ik bedoel, een baksteen kunnen ze hebben, die bussen. Maar ja, zo'n vuurwerkbom, die wordt ook steeds heftiger. Ik zie het ook van die filmpjes die mijn zoon nog laat zien ook. Hè? Ik denk, is dit Syrië? Waar, waar is dit? Nee, in Nederland? nee, dit waren vrienden van mij. Die hadden ook een uh, busje met benzine erbij gezet. Oh, okie dokie. Vrienden van jouw zoon? Ja, of, of kennis, weet je. Dan dus sturen ze die filmpjes door en dan laten ze zien. Van, kijk eens wat wij gedaan hebben. En dan hebben ze dus een sherrycan oh, met benzine dat? bij een bom neergezet. Nou ja, gewoon een vuurwerkbom. Gewoon. Eigenlijk moeten die filmpjes gewoon rechtstreeks doorgaan. Ja, oké. Okay. Dan we naar de politie. Want die kunnen dan wel zien wie die filmpjes geplaatst hebben. Waar het vandaan komt. Dat nou ik. ja, weet ik niet of dat zo makkelijk kan, hè? Ik weet niet of je op dark web zit. Maar goed, dat is nog best wel een uitzoekerij natuurlijk. Ja, ik, ik heb altijd zo. Okay. Hoe kom je daarop op dark web? Kan je nu www.darkweb.nl input. Hè? We zijn ook echt een beetje oud in Rijn ook. Hè. Dat weten we alle twee ook gewoon niet. Nee. Dat echt, uh, nou, goed, lees het maar even. Het is leuk om te zien dat Jan Remkes. Zet zijn tanden erin en zo. Dus ik ga ze even optreden. En diegene die nu gepakt worden, hè, gewoon met vuurwerk of weet ik wel, onbehoorlijk gedrag. Uh, die worden gewoon vastgezet tot na de jaarwisseling. Dat lijkt me een heel goed idee. Dit is een heel goed idee gewoon. Maar ja, de enige nadeel is dan wel Min dat kukles. er weer meer mensen moeten werken dan om op die uh, gasten te passen. Nou ja, dat valt ook wel weer mee, zeg. Ja? Dat half uurtje dat je... Dat, je brengen zeggen, brengen, jongens, even eten half uur ben ik terug. Ja, wie brengt gewoon wat eten. Even Hier wat... heb je een oliebol. Ja, ja, ja. oliebol. <laughs> Oké. Okay. Nee, deze plaat hebben we al gehad volgens mij. Ja, wow. die hebben we al gehad. Uh, de, de, de emoties die voeren tijd natuurlijk, nu wij dit allemaal horen. Ja, zeker. Nou, een van de leukste alternatieve kerstplaatjes. Tot deze van eeuw. What the fuck? Meer van die heren. Het is ik ben net the last year when you were on your own, swore spirit couldn't be found. December rolled around and you were counting on it to roll out. Everything's gonna be cool Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. The tree is looking so inspired. There's a fuel crew waiting for you to move. I'll go and throw another log on the fire. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Baby Jesus, Born to Rock. Ik van No. Kent voor de Zool. Ik ga de jaren negentig. En Suzanne's House. Beetje mystieke en wat ze maken. Maar ik gewoon pure jokkegaal. Een kerstplaat met de gitaar. Die kan je verwachten hier in de zaterdagmorgen. Wat, wat, fuck? Is die hier ook alweer? Nee, dat is niet. Sorry, het is een duindorp verderop. Dat is hier helemaal niet gek. Maar een beetje onruststoker. Nou goed, dat kan je verwachten. Goed, loopt tegen 9 uur straks 9 uur een stukje geschiedenis. Het is vandaag uh, 14 december. We kijken even de wereld in wat er allemaal uh, gebeurd is. En er zitten een paar opmerkelijke dingen bij. Ik heb echt dat, dat, dat, dat één heb ik al een paar keer zitten kijken. Ik denk Wat een maffe humor is dat gewoon. Straks okay. daar meer over. Zeker goed. weten. Ja. Uh, kan u nog een bericht door? Ja, zeker. Ja, er is uh, op Breaks Beach in Californië. Ligt het strand sinds een paar dagen bezaaid met duizenden krionende uh, wormachtige figuurtjes... Ja. die als twee druppels water op een piemel lijken. Godverdomme. Het gaat om de Utrechis Unisinctus. Ook wel bekend als de penisvis. Oh, dus, uh, de Hoe heet dat beest? Uh, Urechis Unisinctus. Jezus. Maar ik denk aan is... Urechis denk ik, aan het urinekanaal. Of, uh, daar nou, nou ja, daar heeft het dan mee te maken. Maar de invasie van deze glibberige wormen is uh, voor natuurliefhebbers een geschenk uit de hemel. Want hij laat zich normaal gesproken niet zo snel zien. Hij verstopt zich liever diep in het zand op veilige afstand van vissers en strandgangers. Maar het was zo onstuimig weer in Californië. Dus het zand is op het strand weggevaagd. En daarmee is ook het, de schuilplaats... van die 25 centimeter lange diertjes verdwenen. En ze liggen daardoor open en bloot... op een enorme hoop. En het is niet alleen goed voor de natuurliefhebbers... maar de zeemeeuwen, de otters en haaien... die vinden het helemaal lekker. En het schijnt dat in Japan en Korea... worden deze vissen worden dus uh, als delicatessen geserveerd... in, in een dure restaurants en rauw gegeten. Het is Oeh. misschien ook uh, graag, um, dat zeg ik natuurlijk, uh, bij voorkeur door vrouwen natuurlijk. Ja, dat nou, is niet het. Dat is het. helemaal niet zo. Echt maar zo rauw dus inslikken, zo, zo die groot. Ja, ja. gebakken met groenten, et cetera. Maar ze kunnen dus 25 jaar oud worden, die beesten. Oké. Okay. Is, uh, hu. Maar uh, uh, daar wil je ook met je blote voetjes overheen lopen. Maar dat er dus dan zoveel vissen. Dus in Hoeveel lagen stand... er even geschat, Ik heb net foto gezien. Uh, ja. Duizenden ook, hè? Ja, duizenden. Duizenden. En dan goed. komt dus schoon dat die op uh, toplaag... dus, dus door uh, ontstuimig weer is dan op dat moment weggevaagd. Yeah. Dus het zal hopelijk wel weer komen dan, denk ik. Maar uh, dan... Uh, en daardoor zijn al die vissen die daaronder dus lagen te wachten... tot het uh, tijd is om weer tevoorschijn te komen of wat dan ook. Nou, dan zou het goed zijn. Maar ze eten dus eigenlijk... Uh, uh, alleen maar uh, bacteriën en plankton. En ze vangen dat met behulp van hun plakkerige slijmnetten. Hmm. Godverdamme. Daar nou, zijn nee. graven u-vormige holen. In stranden of badden. Ja, en graag willen ze ergens in. Nou, ik snap het allemaal wel. De behoefte <laughs> aan seksspelertjes in India is blijkbaar zo groot... dat er enorme avonturen worden ondernomen om eh, toch het land in te smokkelen. De speeltjes worden per paard vanuit China naar Butaan gebracht en daarover geladen in treinwagens. De politie uh, van een uh, bergstaatje hoog in de Himalaya... die hebben uh, transport onderschept. De smokkelaars hadden enkele duizenden sekspeeltjes bij zich. En uh, ze worden door de Butaanse media overigens moeilijk... Er uh, ja, wordt moeilijk over gepraat. wordt in het nieuws wordt ook niet, niet verteld. En het maf is, het schijnt ook geen woord te zijn voor seksspeeltje. Oh. Want het bestaat gewoon helemaal niet. Okay. Dat hebben ze daar helemaal niet nodig. Maar toch willen ze ze wel heel graag hebben. Dus hoe bestel je dat dan? Dat is nog even de vraag. Ja. Ja. Nou, we oh. doen nog even één plaatje. Voor, uh, voor negen uur. En dan negen uur een stukje wat gebeurde er door de jaren heen. Singing, deck the halls, but it's not like Christmas at all. 'Cause I remember when you were here and all the fun that we had. That 3FM dan stuur je allemaal fijne dagen en